Een pak van 300 tot 400 gram. Ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus. 5 Nieuws. 4 uur. In een woning in Vlissingen is 25.000 liter van de druk Lean gevonden. Dat is een hoestdrank met codeïne. Een stof op de harddrugslijst. Het werd gevonden na een controle van een auto die op weg was naar de woning. Twee mensen zijn aangehouden. Van Lean kun je epileptische aanvallen krijgen. In het noorden van het land zijn veilig genoeg en daarom zijn de bussen van Kielbus weer aan hun rondes begonnen. Reizigers kunnen wel te maken krijgen met vertraging vanwege gladheid. In Drenthe is de dienstregeling in de ochtend al opgestart. Morgen verwachten ze vanaf de ochtend gewoon volgens de normale dienstregeling te rijden. Een enorme stunt in het Engelse bekertoernooi. Titelverdediger Crystal Palace is eruit geknikkerd... notenbenen door voetballers die op het zesde niveau spelen, Field. Het werd 2-1. Pas in de laatste minuten wist Crystal Palace dat op het hoogste niveau uitkomt... er nog een doelpunt uit te persen. De grootste sneeuwpop stond deze winter in Staphorst. Maar dat kan morgen wel eens af. Zijn. In Espeloo zijn ze al twee dagen bezig om die van Staphorst, die 12 meter hoog is, te overtreffen, meldt RTV Oost. En de makers zeggen dat het er ook nog eens een echte sneeuwpop wordt. Dus één met ogen, oren, sjaal en een muts. In grote delen van het land is het droog en komt de zon door. Vanavond zakt de temperatuur en neemt de wind af. Morgen wordt het warm aankleden. Gevoelstemperaturen liggen tussen de min 10 en min 16 graden in de ochtend. Dit was het nieuws op 538. Zometeen meer 538 top 50. Maar nu eerst even kort verkeer. Eén vertraging is er op dit moment. En die kom je tegen op de A2. Dan bos richting Utrecht. Voor Everdingen 6 minuten file. En die wordt ook weer uh, wat korter. De verbindingsweg is daar trouwens afgesloten. Twee snelheidscontroles. A2 dan uh, Utrecht richting Amsterdam. Bij Alkoude, hectometerpaal 37,7. En de A7 Herenveen richting uh, Trachten bij Terwispel, 152,5. Mijn chef.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 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Martijn Lachrau. De 50 grootste hits in je luie weekend. Mijn advies is luister in landscape modus. Tyler Chanel komt er zo aan. Radio 538. Maar eerst op nummer 31. Max and Andy Grammer. Dit is The Thing I Love in de 538 Top 50. Blue-eyed bendy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch stands in the cold. So put your hand in mine.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 30! 30! is Rijk van. Ze tijd van 46 naar 30. Welkom bij de 1558. Ik ben Martijn, oftewel Dr. Lachrau, want ik schrijf je nu een medicijn voor. Als je verdrietig bent, werk muziek als medicijn. Dat komt omdat zielige muziek bewijst dat er ook andere mensen zijn die zich verdrietig voelen. En dat maakt jou dan weer minder eenzaam en zielig. En daardoor voel je je beter. En daarom is dit ook zo niet. Ik schrijf je even drie minuten Alan Walker voor. Hier is Heartbreak Melody. Down in my een uur lang wapenstilstand tussen jou en je baas. En in de 5058 hoor je nu Damiano David. Dit is Talk To Me op nummer... 25. You look like someone I know Breathe like a picture Dangerous as a dagger I know I've been here before There's something so familiar Guess I'm going with you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 Ik wil weer wakker met je vol. Stop want hij stijgt van 24 naar 22. 5, 4, je bent bij de mooiste helft van de lijst, waar je zometeen ook het hitnieuws hoort. En daarin alles over de laatste dagen van Michael Jackson. Een Engelse krant had namelijk een interview met de man die s'nachts urenlang belde met MJ. En deze man heeft pittige verhalen over de King of Pop. Zometeen meer erover. En je hoort ook Heaven en Samje. In de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Maandag om kwart voor tien, even bellen met Peter Eerschop. De Rick Romijn, het radiofenomeen met een mening... klassieke Haagse hop, hij die kan schateren. Die was jarig op 31 december en dat waren veel mensen vergeten. Ja. En ik ook, want hij is zo belangrijk, is het ook weer niet. De 538-ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en geestbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. 18+ plus speelberust. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld. 1000. Tot verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Kies jouw passende raamdecoratie bij Carwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën, ook op maatwerk. Carwei, maak het mooier. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Stel je voor slenteren door een eeuwenoud dorpje... of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op de jongintra.nl. De Jong Intra vakanties.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 Fans van Voordeel, opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest draait gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel, Aldi. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor KNAP, de bank voor ZZP'ers.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 to break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 50. 19... Even stijgt één plekje. Richting heaven dus eigenlijk. I Run gaat van 20 naar 19. Het is weekend, waar je probeert vast te groeien aan je hangmat. Kan ik me zo voorstellen, dus pak je rust en luister zo naar pittig hitnieuws over Michael Jackson. In zijn laatste weken belde hij s'nachts urenlang met ene Dan. En die Dan vertelt nu welke heftige zaken er besproken werden. Eerste gegeven Lady Gaga op 17 en nu Samjeu op 18 in de 538. Top 50. in the morning. Got nothing left to feel I catch myself Asleep at the wheel Many meaning Of oh, rising up ahead Something to stay The reason I make it to the end of the day I get tired of seeing of Seeing all that I've known I'm tired of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 green Michael Jackson ooit. Hey, ik ben Cloud. Ik ben Alice Horn. Hey, ik ben Nick Schilder. Ik ben TSO. Hey, dit is Cera. Dit hey. hey, hey, is nieuws in één minuut. Bye. Deze week kwam Dan back in het nieuws... met de laatste verhalen van Michael Jackson. Dan was een intieme vriend in de laatste dagen van Michaels leven... en hij belde s'nachts urenlang met de King of Pop. En Dan vertelt nu dat MJ psychische problemen had... en dacht dat de wereld hem kapot wilde maken. Ook was Michael verslaafd aan pijnstillers. En die verslaving was zo erg dat zijn goede vriendin Elizabeth Taylor... hem naar een afkikkliniek stuurde. Dan heeft ook een duidelijke mening... over het vermeende kindermisbruik van Michael Jackson. Hij zegt dat Michael was naïef en had altijd mensen om hem heen... die misbruik maakten van zijn populariteit en rijkdom. Ik zelf heb nooit iets gezien of gehoord over misbruik, dus ik denk dat hij onschuldig is. Hit nieuws in één minuut. Dat was het grootste nieuws. Dan gaan we nu gaan verder met de grootste hits. Roxy Dekker staat met loser op nummer 16 deze week. In de lijst met de meeste supersterren, de 538 top 50. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen.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 538 top 50. 538. 15. Gaat helaas wel heel hard omlaag naar nummer 15. Mocht je zometeen een champagnefles open horen gaan. Dat klopt, dat zijn wij. Want zometeen is de feestelijke finale van de 538 top 50. Met daarin de hardste stijger van de week. Die vliegt harder omhoog dan een raket volgetankt met Red Bull. Welke hit dat is, hoor je zo. En verder de top 10 van Nederland. Met onder andere Offenbach en Olivia Dean zometeen. 538 top 50. Radio 15.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 die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business. Hé, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom moet je nu Omdat je bij 5 vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboek Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè?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 ProRail durft nog niet te zeggen wanneer de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden. Door de sneeuw en de vorst is er veel schade aan het spoor. Daarnaast moeten alle ongebruikte sporen en wissels roestvrij worden gereden. En wanneer het gaat dooien krijg je andere problemen, zoals wateroverlast en condens op elektrische onderdelen. De nooddeur van de skibar in Kramontana zat op slot... zegt de eigenaar, die niet weet waarom. Na de brand opende hij de nooduitgang... en zag dat mensen er te vergeefs gebruik van probeerden te maken. Het drama op Oudejaarsavond geldt in Zwitserland als nationale ramp. Veertig mensen kwamen om en meer dan honderd raakten ernstig gewond. Voormalig kroonprins Pallavi roept Iraniërs op... om harder te protesteren tegen de regering. In Iran wordt al twee weken gedemonstreerd... vanwege hoge prijzen en geldproblemen. Er zijn al tientallen doden en meer dan 2000 mensen opgepakt. De regering dreigt met zware straffen voor demonstraties... en heeft in bijna het hele land het internet afgesloten. Bobslayer Dave Wesseling doet mee aan de Olympische Winterspelen in Italië... samen met zijn remmer Jelle Franschitz. De twee eindigden bij de wereldbekerwedstrijden in Zwitserland als achtste... en dat is genoeg om mee te doen aan de Spelen. Ook nog eens met een bob die ze hadden geleend van het Australische team... omdat hun eigen slee niet goed werkte. De wind neemt vanavond af, vooral in het zuiden zijn er nog wolkenvelden. Vannacht is het helder en koud en kan het plaatselijk nog glad zijn. Morgen is het vooral koud, de gevoelstemperatuur ligt rond de min 13. Dit was het nieuws op 538. Zometeen de grande finale van de 538 op 50, maar nu eerst even kort verkeer.